Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten strengere regels komen voor VVE-beheerders. Dat zijn mensen of bedrijven die door eigenaren van appartementen worden ingehuurd om alles te regelen voor het onderhoud van hun gebouw. Er zijn amper regels voor. Iedereen mag beheerder worden, ook als je helemaal geen verstand hebt van klussen of duurzaamheid. Er is vaak ook niks geregeld voor klachten of problemen. Daar moet de overheid wat aan doen, vindt een belangenorganisatie van huiseigenaren. En vandaag staat Fouad El voor het eerst voor de rechter. Hij zit vast voor de dodelijke schietpartijen in Rotterdam afgelopen september. Drie mensen werden toen gedood. Een docent van de Erasmus-Unie en een buurvrouw van Fouad El en haar dochter...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 Het aantal verkeersongelukken is toegenomen. Verzekeraars hebben alle gegevens van twee jaar geleden op een hoop gegooid... en zeggen dat het toen in totaal 122.000 keer misging. Dat is 7% meer dan een jaar eerder. Ook vielen er meer verkeersdoden, namelijk 745. Huizenruil is populair, zegt een ruilsite tegen Hart van Nederland. Ze hebben nu 150.000 leden in 145 landen. Het is eigenlijk heel simpel. Jij gaat naar iemands huis op vakantie en diegene logeert dan in jouw huis. Misschien ken je het wel van de film The Holiday... waarin twee vrouwen van huis wisselen in Engeland en Los Angeles. Ik of je huis is. Ik ben interessant, maar de is alleen really home exchange. Home exchange, is dat? We veranderen houses, cars, alles. Het is waarschijnlijk populair omdat je vakantie er een stuk goedkoper van wordt. Je hoeft namelijk niet te betalen voor een hotel of andere overnachting. En, zegt die railsite, je komt zo ook veel dichter bij een andere cultuur. Het weer nog winterse buien met regen, sneeuw of hagel. Die neerslag die kan bevriezen, dus pas op voor gladheid. Tussen de buien door is er ook wat zon. en Het wordt vandaag een graad of twee. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo Galileo Figaro Magnifico I'm just a poor boy And nobody loves me He's just a poor boy From a poor family sparing his life From his monstrosity. Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, you, will not let you go Mamma mia, mamma mia, let me go The Elzebub has a devil put aside for me For me, for me ZFM radioprogramma dat u elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 op de hoogte brengt van alles wat er in ons mooie dorp gebeurt. Mooi hoor. Nou nou. Nou Ja no. dat is de pas een zingel. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort inderdaad. We zijn er weer. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 hier live uit Rabbel. En, Sportcafé Rabbel. Uh, Sportcafé Rabbel. En iedereen is natuurlijk welkom hier. Ja hoor, dus om gezellig een kopje koffie te komen ah, en ah, ja. Dan kan je zien hoe uh, ja. ZFM Radio maakt. Ja, daarom we hebben elkaar gisteravond ook gezien. Gisteravond uh, hebben we elkaar uh, uitgebreid. Nieuwjaarsreceptie van de, nieuwjaarsreceptie van de nieuwjaarsreceptie. gemeente. Nieuwjaarsreceptie en. Uh, wat vond je ervan? Nou, ik vond het ja, een paar dingen. Ik vond het eigenlijk weinig uh, verenigingen waren en zo. Je hebt natuurlijk de KNRM en, mm -hmm. en, uh, maar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 Ja, nee, dat, dat viel me op. En, en, en natuurlijk de, de, de, de toespraak van de burgemeester De speech van de burgemeester ik, Ja, ik, ik was wel... Uh, uh... Iedereen was wel een beetje verrast over ja, de manier. Ja, maar ik vond het wel heel goed. Ja, hij, uh, Ik vond wel dat hij heel duidelijk aangaf uh, wat, wat hij ervan vond. Hoor. Ja, nou ja, goed, voor de mensen die het niet gehoord hebben. De crux was eigenlijk dat hij uh, de, de politiek, de nationale overheidspolitiek aanviel. Hè? Ja? Dat hij te weinig... Uh,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 van wapens, uh, van wapen, dus wapenstokken. Nou, wapenstokken. wapenstokken Wapenstok, hè? Ja. Ja. Maar dat het ook nog steeds niet, uh, zeg maar, er doorheen is. Nee. Maar goed, uh, maar goed. het was een uh, geanimeerde, geanimeerde bijeenkomst. Wat hebben we vandaag? Ja, wat hebben we vandaag allemaal? We beginnen zo direct met Karim Elkabali van GroenLinks. Welkom Karim, die zit er al tegenover ons. Ja. En we gaan praten over de asiel.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 Ja, en dat vind ik ook echt verschuilen. Mm -hmm. ja. um, ik ken toevalligerwijs ook een locatie, uh, namelijk naast mijn werk in noordwijk -Hout. Ik ben daar docent. En daarnaast worden in het conferentiecentrum uh, worden daar, uh, heel wat uh, jonge vluchtelingen opvangen, Eigenlijk wat kinderen opvangen. Mm -hmm. en, en ik, ik uh, ben heel erg geschokken daarvan van die situatie. Het zijn namelijk kinderen die werkelijk niks hebben. Wij hebben op mijn school onder de docenten een inzamelingsactie gehouden voor schoenen, voor kleren, noemt allemaal maar op. Want dat hadden ze gewoon niet. Ze konden geen eens buiten voetballen op ons uh, sportveld.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 Ik kan me heel goed voorstellen dat de burgemeester zegt: van ja, maar Sandwald, jullie willen het toen niet en nu moeten jullie, en nu komen jullie bij ons aankloppen. Ja, ja, ja. ja, ja Zo kan ja, uit. ook. Maar goed, dan, dan, dan zal ze het toch moeten doen. Hè? Ik bedoel, ja. en, en terecht natuurlijk. Uh, hoe zie jij dat voor? Je? Want er was natuurlijk een hoop gedoe over een eventuele opvang in, in Zuid, hè, bij ja. de P Zuid.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 ...zo en zo regelen, dan, dan zijn we daar in principe ook niet tegen. Dus ik hmm. denk dus dat dat een locatie is. Um, en, en we hebben een, een onderzoek laten doen natuurlijk door de door wethouder. En daar kwamen een aantal locaties uit. Uh, en ook naar die andere locaties zou je ook kunnen kijken. En welke locaties zijn dat? Nou, dat dus uh, ja, werd genoemd. De Unicum, Bde uh, Noord. Uh, TCB-treinen. TCB, ja. ja. Er, zijn, er zijn dus waren een paar mogelijkheden inderdaad. En daar kunnen we wat mij betreft gewoon een open discussie over, over hebben. Ja. En over hoeveel mensen hebben we het nu?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 Het heeft Pieter, Omzicht en eigenlijk ook de VVD hun beloftes naast een keertje proberen gaan, te gaan waarmaken. Het zijn de partijen die al heel erg lang lopen te schreeuwen dat de grenzen dicht moeten. Ja, nou ja dat heeft uh, ja. De, de PVV inderdaad ook gezegd afgelopen. Ja. ja, en die er nog iets anders. Die noemt het ziekelijke vrijgevelijkheid. Uh -huh. Dat de mensen daardoor hier naartoe komen.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 ...of zulke groepen opgaat... Uh... Ja, het ging hier vooral om hotel en pensions... En ja, dat klopt. Dus ja, ja. Dat, ik denk ja, dat dat niet ja. bijt. Uh, het AZC bijt ook niet, want het is een, een aparte locatie. Ja. Ja. Uh, wat natuurlijk wel lastig is. Uh, maar dat is ook weer het falen van het beleid in, in, in het geheel. Uh, we hebben gewoon te weinig gebouwd. En het is een beetje raar om te zeggen... ...want we zitten hier ook op een mooi, prachtig nieuw gebouwd uh, stukje Zandvoort uh, bij Rabbel. Uh, we zijn van aan het bouwen. Je ziet het overal ja. als je de na de andere bouwlocatie starten. Maar dat is het nu. Ja. Uh, en dat is gewoon het grote probleem van, van, van, van ons. Dus het, het bijt elkaar denk ik niet als je er rekening mee houdt bij de bouw. Mm -hmm. En dat hebben we natuurlijk heel lang niet gedaan. Ja, ja dat is een beetje koen en kijken.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 Ik voorzie ook dat de oorlog in de Oekraïne nog niet zo in zit. Nee, is. dat denk ik ook niet. Nee. Uh, dat, we, dat we daar een andere locatie moeten voor vinden. Ja, ja, dat moet ook nog gebeuren dan. En het zijn best wel, het is best wel een groot, uh, groot aantal Absoluut. mensen die we moeten herhuisvesten. Ja. Dus eigenlijk zal zelf voor een grote opgaven wat dat betreft. Zeker aan alle kanten, eigenlijk. Ja. Dus dat is wel het, het, het bijzondere. En ik denk ook dat. Ik denk ook, maar,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 Totdat er een, een, een, ja, een, een oordeel is geveld over de spreidingswet. En nou ja, dan pas is, gaan ze nadenken over eventueel... Dat is 6 uh, januari al. He? Dat is heel snel. En ja, ja, daarom vind ik het ook heel bijzonder dat ze zo antwoorden. Want het werd me ook verweten door de heer Berg van ja, jongens antwoord... Dat, ja. uh, dat ik dit heb geagendeerd uh, vlak voor ja, die behandeling. Ja, nou Maar dat was al veel eerder. Ja. Ja, ja. Dan denk ik ook van doe, doe een beetje het huiswerk. Uh, ja, want maar, dit is al vanaf november geagendeerd. Ja, dat was hè Belgen, ja, buitengewoon ja. commissieraadslid. Maar ja. die ging de aardig tekeer Ja. ja, ja. Ja, ik denk dat hij uh, opdracht had gekregen vanuit uh, zijn yeah. eigen partijen om uh -huh. even uh, wat afstand te nemen van dit, uh, uh -huh. van dit issue. Wat me overigens ook heel erg opviel was dat de hele, co hele coalitie een soort van met dezelfde woorden yeah. sprak. Yeah. Dus ik vermoed ook dat daar ergens, uh, ja, zonder mij weten... Achterkamertjes weten, uh, politiek. Ja, ja, ja. Achterkamers politiek is breven om... Je uh, dacht dat het daar vanaf aan is. Ik dacht maar. dat ook, maar het viel wel heel erg op dat uh, de ene partij zich bij de andere aansloot en met dezelfde ja. woorden uh, zei van nee, wij gaan helemaal niemand opvangen. Ja. Terwijl ik ook bijvoorbeeld de heer Bol van, uh, van het CDA, Kenny Bol, anders ja, ken als, ja, ja, ja. Uh, als dit. Uh, dus ik, ik vond het heel wonderlijk hoe dat zich daar ja, ontrol in de, in de gemeenteraad. Maar als die spreiders dit niet wordt aangenomen, wat ook mogelijk is natuurlijk, hè? Wat, zou, wat zou er dan gebeuren, denk je? Nee. Ja, ik denk dat uh, als ik zo de.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 Uh, bekend. bekend... Uh, ja, de PVV is natuurlijk ja. niet voor niks zo groot geworden. Nee. Dus het is een landelijk uh, uh, issue. Uh, uh, ja. issue. Maar ik denk maar... wel dat een aantal raadsfracties een beetje PVV-corfee hadden. Ja. Dus dat ze allemaal een beetje gingen zeggen van, nee ja, we wachten lekker op de ja. vrijdingsbed. Maar je, ja. je, ziet, je ziet in omliggende gemeenten bij ons, bijvoorbeeld Heemstede, hebben ze er ook moeite mee, hoe dat ja. tot stand komt, zeg maar. Bloemendaal ook. Bloemendaal is, is uh, ja. ook. Ja, ook? Ja, Bloemendaal natuurlijk ook. Haarlem is nog wat anders eigenlijk,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 Uit, uh, alleenstaande kinderen uit gebieden waarvan wij niet weten waar ze vandaan komen. Dat, dat Sanford ja. daar best wel voor, voor open had gestaan. Ja, en het is, zou een slechte zaak zijn dat Sanford zich hier uh, gaat verschuilen. Dat uh, kan ik met je meevoelen. Uh, hartstikke bedankt. We ja. gaan een uh, muziekje draaien, geloof ik. Uh, ja, je, we gaan uh, een uh, muziekje draaien die uh, ook weer in de, in de uh, top 2000 stond. Ja, dat, uh, en uh, we hebben een wat Isabel nummer voor. Uh, ja, Isabel Gurnenson, onze technicus. Heel, heel erg uh, goed uh, de beste Absoluut, dan. absoluut. En uh, nou, ik zou zeggen... Uh,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 van Cupido. Ja, ja. ja, we zijn weer terug. <laughs> we zijn Wat terug. hoorden wij? We hoorden de... de Thing and Nee, ja, van de bankzitters. Dit zijn de nummer. bankzitters. 813 en... kwamen ze binnen nee, in de new top 2000. nieuw entry zo. New entry Oké, okay, de... um, we gaan door met ons programma. En Carina Veeren, die is niet live uh, op dit moment. Maar... Maar ze heeft uh, twee hele mooie dingen opgenomen. En het eerste deel is uh, over motorcoureur, Remy Zwemmer...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 Nou jouw ja, parkeerplaats misschien wel. maar dat, ja, dat, dat, dat doe je eigenlijk niet. Dat, uh, Geen pionnetjes uh, op de boulevard daar. Nee, dat is dat voorbij. Dat is voorbij. <laughs> dat, dat is, is begin, het uh, beginstadium. Dat is het beginnerscursus. Ja. Ah, nou, um, ja, ik vind het natuurlijk wel heel leuk om, uh, om je te volgen. Want heb jij een Instagram? Ja, Remy GSA Rally. Oké, okay. Remy GSA Rally. Nou, dat is wel heel leuk om jou dan te volgen. Want als jij dan straks in de Pyreneeën of weer in Thailand mm -hmm. aan het rijden bent...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 Sky. You better throw a party on the day that I die Throw party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 Ja. Green, green, green grass. Van George Ezra. En van, nee, dat, van wie anders. Goed, we gaan dan weer naar het laatste onderwerp... in onze uitzending voor 11 uur. En als het goed is, hebben wij aan de lijn... Uh, uh, Rob Roskam, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen, oh, ja, Rob. Goedemorgen. Rob. Goedemorgen. Uh, Rob is, uh, vanuit, vanuit Gouda. Ja, vanuit Gouda, Gouda. zelfs, dan kijk eens aan. Ja. Uh, Rob is uh, medewerker van het bouwbureau, wat uh, uh, vanaf vanmiddag wellicht al... Uh, ja, vanmiddag om drie uur, ja. ...de verbouwing uh, gaat verzorgen van uh, Dirk van der Broek, want die sluit vanmiddag om drie uur. Ja, dat klopt, ja. Uh, Minder op de dag eigenlijk, je een hele be, be, drukke, drukke uh, winkeldag.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 Zeg maar om de footprint uiteindelijk uh, van onze organisatie te verkleinen. Oké. Okay. Dus een uh, opdracht die in Brussel ook uh, afgegeven is. Mm -hmm. uh, is die Paris Proof? Uh, uh, daar, uh, daar lopen wij uh, uiteindelijk in mee. En uh, om uh, uiteindelijk uh, stroom, uh, de stroomverbruik te verminderen. Maar waar moeten we dan, moet dan wel aan denken? Aan de zonnepanelen op het dak, of niet? Nee, nee niet, Geen zonnepanelen op Dat is wel uh, het next step, want dat uh, wij huren dit pand, Dus wij kunnen dat uh, alleen maar intern verbouwen. Okay. Wat wij uh. doen is uh, de verlichting uh, energie uh, zuinig maken. Ledverlichting, ja. Mm -hmm. ja. ja dat, is een, dat is eigenlijk wat je thuis ook doet. Hè, ja, zeker. En we doen de, ko de koelinstallatie uh, aanpassen naar energiezuinige meubels. Uh -huh. En we gaan daardoor ook wat het gas af. En dat is natuurlijk een behoorlijke belasting voor de planeet. Ja, ja. Maar het interieur uh, verder blijft bestaan? Het interieur gaan we circuleren hergebruiken. Ja, ja. Oh, dus eigenlijk dus wordt alles opnieuw opgebouwd alles op op op op op op. dan het interieur, of niet? Ja, ja de koelingen die, die, die gaan we vervangen. Het is een andere techniek. Ja. Uh, op dit moment werken we met chemisch koude middel. Uh -huh. Het chemisch koude middel wordt uitgefaseerd zoals, zeg, in Nederland. Uh, dat is ook een afpak die in Brussel gemaakt is. Ja. En uh, we gaan naar natuurlijk uh, koude okay. middel.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 de, de wagens werden daar zeg maar, geprepareerd en uh, toen werden ze gesleept naar het circuit. Ja, James ja. Hunt heeft er nog gestaan. Ja, Dat is oh, al dat ja, dat is een mooi verhaal om, ja. om door te stellen. Ja, ja zeker, zeker een aardig verhaal. En, uh, het heeft een enorme goede, mooie, geschiedenis, Zandvoortse geschiedenis. Absoluut. Ja. Maar dat gebouw is dus al uh, behoorlijk uh, gedateerd. Hè? Nou gedateerd, maar in ieder geval een jaar of tachtig uh, oud denk ik. Ja, dat denk, denk ik, ik ook. Hè? Ja, dat denk ik wel. Uh, merk je, weet je dat of niet? Merk je dat ook aan... Ja, dat de... Dat weet ik niet, we hebben in ieder geval uh, de voorzieningen zo aangebracht uh, dat we energie neutraal uh, proberen ja, ja, ja, te krijgen. Ja, dat lukt ja. Het lukt natuurlijk niet helemaal. Het is een oude gebouw, maar we uh, ja. proberen altijd alles uh, te doen. om Tocht en warmtewinning en dat soort dingen ja. uh, voor elkaar te krijgen. Zodat ze uh, ja, met z'n allen weer... Uh, een stukje vriendelijker zijn uh, naar het milieu. Ja, maar... maar ik neem aan dat uh, het moment dat het voor het eerst verbouwd werd, van garage naar, uh, naar Dirk van den Broek, er al heel veel aanpassingen gedaan zijn. Ja, dat, dat, dat ligt ook niet meer in mijn geschiedenis. Niet, nee, uh, maar, ik uh, moet, uh, moeten bekennen. maar toen waren de, zeg maar, de, de, de milieuaspecten ook niet zo... Uh, nee, dat is waar. Hè, ja. Nee, die regel, regelgeving is... Uh, die is wel uh, ja, iets veranderd, uh, af, hè, geloof ik. <laughs> af, de afgelopen 10, 15 jaar behoorlijk uh, veranderd. Ja, ik kan me voorstellen.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 Heel veel mensen denken dan, ja, uh, verkeerders uh, moeten ontslagen. Dat is uh, juist niet waar. Uh, uh -huh. Dat is mensen hard nodig. En dat is het heel lastig om in te vullen. Zeker in Zandvoort. Met, uh, met strandtenten en geomers. Dat is lastig. Ja. Dus het uh, is echt een, is een, een, een toevoeging tot ons afrekenplein. Dat we sneller mensen kunnen, kunnen helpen. En uh, de, de mensen die er nu werken, die blijven ook gewoon werken. Ja. Dus daar verantwoordelijk niks aan. Nee. Is het een hele strakke planning waarschijnlijk in die 2,5 weken? Ja, Super strakke planning. Hè. Ja, komt uh, Wat u aangaf, uh, drie uur dicht. Dan is er, hebben we als supermarkt twee uur de tijd om de, de winkel te ontruimen. En dan Echt waar, ja. Moeten alle producten eruit dan, of niet? Alle producten gaan uh, worden opgeslagen, ja. Zo. En de is... TNT-gevoelige tegen producten gaan naar een, een uh, collegabedrijf. Oh, een hele, uh, uh, hele onderneming is het dan, hè? Ja, tuurlijk, dat lijkt ja. mij wel. Uh, heb, je meer, Vanaf... uh, dirk, heb je meer dirken van de Broek gedaan? Uh, ja, ik, heb, ik doe het dus niet zelf meer, want ik heb nu iemand aangenomen die het voor mij doet. Uh, ja. in het verleden, de afgelopen tien jaar, heb ik al die gebouwen zelf gedaan. Uh, Oké, okay, uh, en, nou. en hoeveel waren er er ongeveer? Nou, wij doen er ongeveer vijf, tien tot 15 per jaar. Zo. Uh, in in ons een programma draaien die om zeg maar, te, te verduurzamen vorig jaar hebben we er, uh, ja, bijna alle winkels vast uh, aangepast. Ja, ja. Maar jullie werken dan van uh, s ochtends 7 tot uh, s avonds 8 of zo, zoiets? Ja, dus, ja we, we houden altijd rekening met de venstertijden, die ja. er zijn. En ik uh, zie, we werken nooit zondag, wat uh, ja. ook op, op, op, op de kosten. Dus dat we willen het ook goed laag houden, ja, ja. Uh, anders kunnen we geen helemaal prijzen rekenen in Nederland. Uh -huh. uh, het is maar allemaal dit... efficiënt en...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 Uh, ja, ik kom met de. Uh, ja, dat is eigenlijk wel het hart van de winkel. Uh -huh. uh, en die moet uh, volledig uh, vervangen worden. En dat alle al leidingwerk moet eruit. Zo. Want, uh, het uh, koude middel wat we nu gaan gebruiken. kan niet over hetzelfde leidingwerk. Oké. een het is misschien wel goed om te vermelden dat, dat uh, Dirk 3, zeg maar, de de, de, de, de, slijterij. de, drank, de, slijterij. de slijterij, die blijft open. Ja. Hè? Klopt dat? Ja, dat durf ik geen handen voor in het vuur steken. Ja, ik uh, dacht ja, dat is geweest te hebben, maar die zitten natuurlijk dat, daar boven. Zou, het, zou, het, zou, het zou kunnen, want ze ja. uh, zullen geen ingrepen hoeven te doen. En dan, uh, dan zullen ze het niet doen, uh, ja, vanaf, maar, maar, dus, Ik, durf, ik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 En ja, ervaring doet heel veel, Begrijp ik? begrijp ik. Wij trainen onze mensen. Ja, ja, ja. Oké, Rob. Nou, ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben. We wensen je heel veel succes met de verbouwing. En over 2,5 week kunnen we binnen mooie Dirk van der Broek open Dus in ieder geval welkom bij de opening. En ik zou het zeker aangrijpen om er nog een nieuwsfight van te maken. Oké, helemaal goed. Helemaal goed, ja. Dankjewel, Rob. En goed weekend nog. Oké, tot ziens. Dag Doei. Ja, dat zijn de duiven en de ja, meeuwen. die Mission uh, Dragons. Die hier, uh... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.